SP-leider Roemer noemde het onacceptabel dat Rutte blijft volhouden dat zijn verhaal klopte. Na het Kamerdebat is het vrijwel zeker dat de meerderheid de financiële hulp aan Griekenland steunt. Alleen de PVV, de SP en de Partij voor de Dieren hebben zich er duidelijk tegen uitgesproken. Turkije heeft in het noorden van Irak luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de militante Koerdische beweging PKK.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 In verschillende steden in India zijn duizenden aanhangers van activist Anna Hazare de straat opgegaan. Ze zijn woedend over de beperkingen die hem worden opgelegd bij zijn actie tegen corruptie. Hazare wilde gisteren in een park in New Delhi beginnen aan een hongerstaking voor een strengere anticorruptiewet. Samen met meer dan 1200 medestanders werd hij gearresteerd. Dat leidde gisteren al tot protesten die zich vandaag hebben uitgebreid. De Indiaanse premier Singh gooide olie op het vuur door in het parlement te zeggen dat Hazare niets van de corruptiewet heeft begrepen. De activist mag de gevangenis verlaten, maar wil dat pas doen als hij ongestoord zijn hongerstaking mag uitvoeren. De Molukse motoclub Satudare wil een gesprek met de politie in Breda. Dat moet leiden tot meer begrip. Afgelopen weekend zouden leden van Satudara portiers van horecazaken in Breda hebben bedreigd.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 Shell zegt dat er vrijwel geen olie meer in zee stroomt... maar het lek zit volgens het bedrijf op een lastige plaats. Elf Nederlandse marechaussés die in voormalig Joegoslavië zochten... naar oorlogsmisdadigers zijn terug in Nederland. Na de arrestatie van Goran Hadjic vorige maand is het team opgeheven. Hadjic was de laatste verdachte die door het Joegoslavië-tribunaal werd gezocht. De Koninklijke marechaussé heeft de afgelopen jaren... in totaal 14 medewerkers geleverd aan het internationale recherche-team in Sarajevo... Ze voerden vele geheime acties uit... en hebben zo bijgedragen aan verschillende arrestaties. Het laatste jaar bestond het team alleen nog uit de elf Nederlanders. De man die vrijdag voor zijn huis in Amsterdam-Slotervaart werd neergeschoten... is aan zijn verwondingen bezweken. De man van 41 was lid van de harde kern van Ajax-supporters. Hij had een ticketbureau dat handelde in voetbalkaartjes. Ook was hij de eigenaar van kledingmerk AFCA dat populair is onder Ajax-supporters. De man werd vrijdag door een man op een scooter in zijn nek geschoten. De dader sloeg op de vlucht en is nog spoorloos. De politie in Florida heeft een jongen van 17 gearresteerd... die van plan zou zijn geweest om op zijn oude school een bom te laten ontploffen. Bij hem thuis werden grondstoffen voor explosieven gevonden. De oud-leerling zegt dat hij geïnspireerd is... door de schietpartij op de Columbine High School in Colorado. Daarbij kwamen in 1999 13 mensen om het leven.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 Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog, morgen aanvankelijk veel zon... maar later op de dag vanuit het zuidwesten meer bewolking en buien. Temperaturen van 21 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Vrijdag wordt het iets frisser, maar in het weekend keert het zomer weer terug. Tot zover het NOS Journaal. En dan is er nog verkeersinformatie op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Oosterhout en Geertruidenberg staat 4 kilometer file door wegwerkzaamheden. En op de A58, Breda richting Tilburg, tussen Bavel en Gilsen. ook twee kilometer door wegwerkzaamheden. Dan is er nog een treinvertraging. Tussen Groningen en Assen rijden geen treinen. De vertraging is meer dan een uur en dat komt door een aanrijding. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Goedenacht, vrienden.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 Train, you leaving, you leaving. Dat waren de skinny jeans van Eliza Doolittle. Goedenavond, welkom bij het Oog op woensdag. Morgen is het precies 200 jaar geleden dat Napoleon de Nederlanders verplichtte om hun achternaam te registreren. Zo ontstond de burgerlijke stand. En de man die alles van de geschiedenis van de familienaam weet is Gerrit Bloothoofd. Waar komt uw naam vandaan meneer Bloothoofd? Uh, die komt uit de polder De Schermer uh, al sinds 1660 ongeveer. Dus dus een... En waar verwijst het naar? Uh, nou ja, dat weet je natuurlijk nooit, want dat wordt nooit genoteerd. Uh, je mag aannemen een kaal hoofd of uh, iemand die zonder hoed rondliep... wat niet erg uh, normaal was in die tijd. van het, ja, Kijk, van die tijd. Nou, dan hebben we een gesprek over de europlannen van Merkel en Sarkozy... met minister van Financiën Die Jager. Uh, de herkomst van zijn naam lijkt voor de hand te liggen. Ja, dat is een beroepsnaam, uh, heel oud, dus er zijn nu ook heel veel de jagers. heeft ook niets met 1811 te maken. Nee. En deze week is het 20 jaar geleden dat de Augustuskoe in Rusland het uiteenvallen van de Sovjet-Unie inluidde. Hoe hebben de voormalige Sovjet-Republieken zich ontwikkeld? Vandaag praat ik over Estland met honorair consul Jan Brouwer. En bij Brouwer denken we aan bier, neem ik aan. Uiteraard, ja. En of aan een spraakgebrek, he. dat kan ook. Ja, maar wij, in dit geval is het een hele oude naam. Dus het is echt uh, alles met bier te maken. En het is ook iets van de 18de, top 18 naam van Nederland. Dus ah, heel ja. veel mensen, zo'n 30.000 hebben die naam. Juist, er waren het toch niet allemaal zoveel brouwers? Uh, nou goed, laat maar. Er nee, hebben nee. veel nakomelingen nee. ge ge gemaakt, dat is die iets, brouwers. Dat moet het zijn, ja. En nu ik u toch spreek, valt er over Polak nog meer te vertellen... Dan dat mijn voorouders waarschijnlijk Poolse immigranten waren? Ja, het is, dus, maar al wel in de 17e eeuw. Ja. Dus, uh, ja. We waren trots op onze geschiedenis, bedoel ik. Ja, nou ja <laughs> Blijkbaar. Prima. En, uh, dus het laat zien dat er ook natuurlijk altijd beweging is geweest... Uh, in en uit Nederland. En, uh, dus we hebben ook die namen dan gekregen. Maar dit was natuurlijk Polakie uh, als uh, pol Ja, zo is het. Goed, we praten straks verder. Dank. Eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Woensdag 17 augustus. Hij heeft daarom eerst aangekondigd dat hij excuses zou aanbieden. Uh, hij heeft gisteren daadwerkelijk excuses aangeboden...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 Nee, het debat ging volgens de oppositie over iets anders, namelijk over vertrouwen. En door telkens de steunpakketten kleiner af te schilderen dan ze bleken te zijn, heeft deze regering dat vertrouwen geschaad. Erger nog, volgens GroenLinks-Kamerlid van Gent heeft het kabinet zo met cijfers gegogeld dat niemand er iets meer van snapte. Maar eigenlijk zouden alle 16 miljoen Nederlanders recht hebben... op een begrijpelijk, helder en compleet verhaal... waar hun belastinggeld voor wordt ingezet. Dat moet vanuit de tenen, zou ik bijna willen zeggen... vanuit de tenen van de bewindspersonen komen. Volgens fractievoorzitter Roemer van de SP... bleef premier, de premier onduidelijk en diende hij daarom een motie van afkeuring in. Overwegende dat hij daarmee de Kamer een onjuiste voorstelling van voor zaken geeft... keurt de handelwijze van de minister-president af... Alleen de Partij van de Dieren steunde de SP en dus bleef de schade beperkt. De Kamerleden grepen de gelegenheid ook aan om Rutte aan de tand te voelen... over het plan van Duitsland en Frankrijk om een soort regering voor de euro in te voeren. Raken we bijvoorbeeld niet te veel macht kwijt. Dat we niet bij Merkel en Sarkozy achterlopen, maar dat we vooral daar aan de knoppen blijven... en dat we de Nederlandse belangen niet zomaar weggeven aan Europa. Meneer Rutte ziet voor- en nadelen. Maar belangrijk is dat een oude weeffout zal worden hersteld. Wat er nog ontbreekt uh, in dat hele eurosysteem... namelijk de zoveel mogelijk automatische sancties voor die landen... die zich niet aan afspraken houden, dat dat nu ook geregeld wordt. Rutte is niet bang dat er een dag komt... dat die euro-regering ook Nederland op de vingers gaat tikken. Voor Nederland geldt dat wij ons houden aan de afspraken. Dat is, als je kijkt in de afgelopen 30, 40 jaar... dan is het niet denkbaar dat Nederland ooit in aanmerking zou zijn gekomen... voor dat soort sancties. Vaak gaan de hakken in het zand als er woorden vallen als meer Europa. Maar voor topman Hans Smits van het havenbedrijf Rotterdam... kan die uitbreiding van de Europese macht niet snel genoeg gaan. Want de huidige bestuursvorm is volgens hem achterhaald. Het tempo van de Europese besluitvorming... en het tempo van onze democratieën in Europa... volgt niet meer de snelheid van de economische ontwikkelingen... Want anders zouden we wel eens de boot kunnen missen. Europa is veelbelovend, maar moet nu, wat mij betreft, de gelederen sluiten. Snel die besluiten uitvoeren, want dan pas krijg je weer economische groei. En dan nog even over de grote afwezige van vandaag in het debat: PVV-leider Geert Wilders. Hij is nooit zo gediend van grapjes en persiflages rond zijn persoon. Nu wil er dat er sinds een paar dagen op YouTube een nieuw Wilderslied staat. Gewoon voor de fun, schrijft de maker. Benieuwd of de PVV-leider dit wel kan waarderen. Dij, dij, dij. Voor de grote schoonmaak. Voorzitter, het is tijd. Voor de grote schoonmaak. Van onze straten. Daar lachte iemand. Dat was nieuws vandaag op Radio NWV. En de krant vanmorgen werd gelezen door Jan van der Putten. Welvaart bedreigd door dommere Nederlanders. Een opvallende kop morgen in de Telegraaf. De krant sprak met Paul de Beer. Bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. De Beer wijst erop dat hoger opgeleiden gemiddeld minder kinderen krijgen dan lager opgeleiden. Zo groeit het gebrek aan vaardigheden. Onze economie heeft hoogopgeleide arbeidskrachten nodig. En als die er niet zijn, komt ons welvaartsniveau in gevaar, zegt de Beer. Hij pleit voor een maatschappelijk debat. Alfred Kleinknecht is hoogleraar Economie van Innovatie aan de TU Delft. En hij ziet dat gevaar ook. Dit heeft gevolgen voor onze welvaart. Met als gevolg minder luxe. Met domheid verdien je niet zoveel. In het stuk in de Telegraaf wordt ook verwezen naar de opwinding van een jaar geleden in Duitsland. Daar kreeg oud president Zaretzien het halve land over zich heen... toen hij een link legde tussen domheid en buitenlanders. Dat verband leggen de Nederlandse hoogleraren niet. Het ADE schrijft over de vrouw uit Soetermeer die thuis een bijtende stof over zich heen kreeg. Volgens de krant heeft het Nederlands Forensisch Instituut inmiddels geconstateerd dat dat zwavelzuur was. De vrouw is voor altijd verminkt, haar vermoedelijke partner zit vast. De Volkskrant komt nog eens terug op de discussie van een paar weken geleden over winkeliers die beelden van boeven op internet zetten. Jaapel Koonstam van het college Bescherming pers persoonsgegevens pleit voor een nationale website voor zulke beelden. Konstam wil een nationaal snel werkend systeem onder controle van politie en justitie. Bij zo'n centraal prikbord laat je de rolverdeling intact, zegt hij. De opsporing en vervolging gebeurt door politie en justitie... terwijl de beelden van burgers gebruikt worden. Hoe is het met Laurent Gbagbo, de ex-president van Ivoorkust... die na de verloren verkiezingen weigerde op te stappen... en zo een bloedige machtsstrijd ontketende? En hij Next ging kijken in Corhogo, een stoffig stadje in het noorden van het land. Daar zit Gbagbo gevangen in een witte villa... en aangenomen wordt dat hij op een dag naar het internationaal strafhof in Den Haag komt... Veel mensen van Corhogo weten niet eens dat hij er zit, vertelt een lokale journalist. Het laat de mensen koud. Hier denkt de boer aan katoen en cashewnoten. Bezuinigen. De meeste gemeentes en provincies hebben er geen zin in. Maar, staat in dagblad de pers, bezuinigen is juist leuk. U wordt er creatief van. En de krant komt morgen met tien tips en trucs om geld te besparen en te verdienen. Verhuur gebouwen voor feesten en congressen. Schaf zuinige letverlichting aan. En in Enschede bijvoorbeeld spoorden ze uitkeringsgerechtigden op... die zeiden dat ze alleenstaand waren terwijl ze samenwoonden. De gemeente keek gewoon hoeveel kraanwater ze gebruikten. Opbrengst vorig jaar 2 miljoen euro. Honden kunnen ruiken of iemand longkanker heeft. Dat staat morgen in het Nederlands Dagblad. Dat kunnen ze zelfs heel nauwkeurig ontdekten Duitse wetenschappers. Speciaal getrainde honden kregen ademmonsters te ruiken... van 100 mensen met longkanker. En ze herkenden er 71. En van 400 monsters van gezonde mensen hadden ze er 372 goed. En dat bevestigt het vermoeden dat er bij longkanker... bepaalde stoffen vrijkomen. De onderzoekers spreken van een grote stap voorwaarts. In een wietkwekerij werken is nog niet zo makkelijk. Spits liep een dagje mee in zo'n kwekerij. Neem een setje schone kleren mee, want wiet stinkt een uur in de wind... is het advies. In het pand in Amsterdam-Zuidoost is het bloed heet, circa 40 graden. Iedere kamer staat stampvol planten. De knippers moeten met een piepklein schaartje alle blaadjes rond de bloemen wegknippen, want dan houd je een mooie, egale top over. En ene Toos adviseert de handen in te smeren met naaimachineolie, anders blijft de werkzame stof van de wiet aan je vingers plakken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Het waren fits and the tantrums, picking up the pieces. Nou, net als gisteren vlogen de miljarden door de Tweede Kamer... en opnieuw moesten premier Rutte en minister De Jager uitgebreid uitleggen... welke bedragen Nederland aan het steunfonds van de Europese Unie bijdraagt... en wanneer dan wel precies. Nou, dat mag je nog eens dunnetjes overdoen, want Jan Kees De Jager zit naast mij. Welkom. Nee, ja, hoor. ga dag. Ik ga u niet vragen om het nog eens dunnetjes over te doen. Maar droomt u niet zo langzamerhand in getal? Ja, nou, als minister van financiën dan heb je continu te maken met getallen. Op dit moment ben ik de begroting aan het opstellen samen met mijn collega's en iedere dag uh, ben je ook met nieuwe begrotingen bezig, met nieuwe getallen, hele reeksen van getallen. Dus ik ben er wel een beetje gewend al die reeksen getallen. En u haalt ze nooit door elkaar, begrijp ik? Nou, dat kan ook best een keer gebeuren. <lacht> dat laat ik daar ook heel eerlijk over zeggen. Kan best een keer gebeuren. Uh, ik, ik hoop het niet dat het vaak gebeurt. In ieder geval. Nee. Had u trouwens de indruk dat alle kamerleden vandaag het wel allemaal helemaal begrepen? Nou, zaten, het eerlijk van, zeggen. Ja, dan, ik zal het uh, eerlijk zeggen. Uh, het, het was vandaag een plenaire zitting. Dus dat betekent dat uh, bijna alle Kamerleden er waren. En dan denk ik inderdaad, het is tamelijk veilig om te stellen... dat dat niet het geval was. Nee. Want er waren maar een, uh, een klein gedeelte... was natuurlijk daarvan voorbereid op het debat. echt. Een aantal fractievoorzitters en financieel specialisten. Ja. Nou, die, die zullen wel enig beeld hebben gehad. Maar het blijft inderdaad complexe materie. Ja. Ja. Enig beeld hebben gehad. Dus dat ja. is ook niet heel erg. Optimistisch, nou ik denk maar... dat, dat dat verschilt natuurlijk per persoon. Maar ik denk dat die, degenen die het woord voeren wel een, een redelijk goed beeld hebben. Maar er zaten heel veel andere Kamerleden ook bij. Omdat de hele Kamer vandaag uh, terug was geroepen voor het recess. Omdat er ook gestemd werd over moties. En ja, daar zitten heel veel mensen bij natuurlijk. wiens materie het niet is. Ja. Nou goed, het ging niet alleen maar meer over die cijfers. Ik neem aan tot uw genoegen. Ja, het ging ook inderdaad eens, want tot mijn genoeg inderdaad ook over de toekomst van ja. de euro en van de Economische en Monetaire Unie. En dat vind ik eigenlijk is het echte debat waar we ook met elkaar over zouden moeten gaan. Ja, hebben. hoewel u zegt het ging over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie, het ging eigenlijk vooral dan ook alweer over dat idee van Merkel en Sarkozy om een Europese regering. Eh, economische regering. Ik moet heel goed zeggen, een Europese economische regering eh, in te stellen. Ja, er zijn uh, gisteren is er een overeenkomst, of een, een, overeenkomst een soort afspraken, basisafspraken... ...voorlopige afspraken tussen de twee regeringsleiders van Frankrijk en Duitsland gemaakt. Ja. Um, als je daarnaar kijkt, dan uh, zijn een aantal elementen al die we al hadden afgesproken. Een aantal elementen vinden wij wel goed, uh, zoals uh, automatische... ...of zoveel mogelijk moet ik zeggen, uh, automatische sancties. Meer automatisch dan het nu is in ieder geval. Strenger handhaven, meer budgetdiscipline af te kunnen dwingen. Dat kon niet... de. Uh, het stabiliteitsgroeipact heeft eigenlijk op dat punt de afgelopen tien jaar gewoon uh, gefaald. De papieren regels stonden we heel mooi op papier wat je ja, moest doen. Maar de handhaving ervan, Ja, precies. Het was goed afgesproken. Leek het althans op papier. Maar dat, die, dat papier bleek papieren tijger te zijn in de handhaving. Nou, nu heeft Frankrijk ook gisteren de beweging gemaakt om, om meer discipline af te kunnen dwingen. dwingen. Ja. Dat is uh, positief. Ja, zo'n Europese regering dat is dan één onderdeeltje ervan. Ja, dat dat dat, dat dat, dat is, als ik het zo teruglees wat daar is afgesproken, dat ze dan twee keer per jaar een Europese top hebben van regeringsleiders van de eurozone. Nou, dat gebeurde eigenlijk al de afgelopen jaar. <laughs> dus dat, dat vind ik dan niet zo bedreigend. Het is dus een wassen neus. Nou, op dat punt wel. Maar het ging wel degelijk ook over de toekomst ja. dus van de euro. Als, als je naar die andere afspraken keek, wat Nederland eigenlijk al bij de totstandkoming in 1992 van het Verdrag van de Sticht. en later het en Groeipact iedere keer naar voren heeft gebracht, is dat wij vinden... dat die handhaving veel beter geregeld ja. moest worden in het verdrag. Ja, we komen zo op die handhaving, dat beloof ik. Maar even nog over dat Merkel en Sarkozy dan eventjes bij elkaar, nou eventjes bij elkaar gaan zitten... na een aantal keren bij elkaar te hebben gezeten... en dan met zo'n plannetje komen. Dat moet toch uit een Europese top komen? Dat moet toch niet uit een bilateraaltje komen? Nou, als, het een echt, als men zegt van nou, dit is het dan, dan zou dat inderdaad absoluut uh, niet goed zijn. Want dat is maar een bilateraal uh, gesprek tussen twee uh, regeringsleiders. Of één regeringsleider en een staatshoofd. Dat moet vervolgens worden uitgewerkt en besproken. Ik constateer overigens, dat is wel interessant, dat veel van de dingen daarvan wel al in de dat zijn de ministers van Financiën van de 17 eurolanden en ook de Europese Raad, de regeringsleiders met z'n allen... dat er al veel daarvan is afgesproken. Ja, maar goed, dan nog, dan komt er zoiets van een Europese regering. Dat zijn dan de koppen in, in de krant. Uh, uh, u zegt dan, dat, dat zijn dan regeringsleiders die twee keer per jaar bijeenkomen... en dat doen ze eigenlijk al. Eén, hm. um, moet ik dan constateren, dat zijn dus weer precies dezelfde politici... die ervoor hebben gezorgd dat de eurolanden hun begrotingstekort... en hun staatsschuld verder. Hebben laten oplopen. Dus tegen alle afspraken in bovendien. Dus waar hebben we het over? Dit is toch een pure wassen neus. Ja, dat geïsoleerd, inderdaad. Maar ik zou daar ook niet zoveel waarde aan hechten, hoor, eerlijk gezegd. Ik hecht er geen waarde aan. Nou, aan de Europese regering hecht ik inderdaad. En wij vinden het helemaal überhaupt niet nodig. Uh, het is ook geen Europese regering als je twee keer per jaar nee. bij elkaar komt. Um, ik vind waar ik wel waarde aan hecht, inderdaad. En daar ben ik het helemaal met uw constatering over eens: dat je niet dit handhaven van regels alleen maar puur als politieke beslissing. Dus in handen van regeringsleiders... en zelfs niet van ministers van Financiën zou moeten leggen. Hoe dan? Um, maar dat je meer uh, wat we dan in het Engels noemen rule-based... dus regels gebaseerd afspraken maken. Het is eigenlijk net, je zou kunnen zeggen met wetten, politici die gaan over de wetgeving. Die zeggen van, als u dit doet, dan krijgt u deze straf. Maar het opleggen van die straf, het constateren dat je de overtreding hebt gemaakt, vinden wij dat dat niet in handen zou moeten zijn bij politici. De maar handhaving, van? nou ja, van, um, uh, van bijvoorbeeld, uh, ik heb over politici de 17 of de 27 Europese landen. Nou, we hebben wel eens gedacht, de commissie, alhoewel die... Je ziet die ook wel soms heel politiek optreden. Maar in ieder geval dat de landen zelf niet bij een meerderheid... of een zelfs een kleine minderheid kunnen tegenhouden... dat er sancties worden uitgedeeld. Nou, en daar hebben we in februari van dit jaar een soort doorbraak uh, kunnen bereiken. Doordat wel dat orgaan blijft er nog steeds... want dat staat in het verdrag, dat kun je niet zomaar wegnemen... die Europese Raad van Ministers van Financiën. Mm -hmm. Maar... De daadwerkelijk opleggen uiteindelijk van de boete, na een heel proces wat daar al vooraf is gegaan. Yeah. Dat kan al door een minderheid. Een derde van de uh, stemrechten worden gedaan. En dat maar is dat een groot zijn toch, verschil. dan blijft het toch in handen van de politici. Ja, dan blijft het in handen van de en politici. Zegt net, maar dat wil ik eigenlijk niet. Nee, idealiter zou je het zelfs uit handen van de politici willen nemen. Dat is ook ja? het, het. Want het, het, politici het... zijn niet te vertrouwen. Nou, dat uh, uh, Nederlandse politici wel, uiteraard. Tuurlijk. Ja. Maar al die anderen niet. Nou, dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar uh, we zien dat als je kijkt naar het Stabiliteits- en Groeipact, dat toen het er echt om. Uh, ja, eigenlijk omspande en het ook Duitsland en Frankrijk in 2003 en 2004 betrof. Toen zag je dat die twee landen een conctie maakten... en zeiden er komen geen sancties voor ons. Hmm. Die twee grote landen die hebben heel veel stemrecht. En omdat er dus met een, een, een tweederde meerderheid nodig was... om zo'n boete op te leggen, ja. ging dat niet. En daar hebben we nu wel verandering in gebracht... dat het veel makkelijker is. Oké, okay, het is makkelijker, um, maar nog steeds in het plan... in elk geval in dat plannetje uh, is het in handen van politici. U zegt eigenlijk zou dat niet in handen van politici moeten zijn. Idealiter... Um, um, dan krijg je natuurlijk nog meer die discussie over... Uh, um, um, in hoeverre draagt Nederland bevoegdheden over... niet aan, aan andere landen, maar zelfs aan, aan, aan andere instituties. En in hoeverre is Nederland dan nog baas over zichzelf... en over zijn eigen begroting? Ja, dat is een goede vraag. En daar hoor je iedere keer heel veel als heel erg discussie. over ja. als politici nou, roepen, dat is een goede vraag. Nee, nee maar er is heel veel uh, mist iedere keer over. Ik, ik zal proberen, uh, ook in dat voorbeeld van nationale hoe het in Nederland werkt, om het uit te leggen. Je hebt daar ook de wetgeving. Dat gebeurt ook in Nederland dus door politici. En dat is, ja. vind ik, je soevereiniteit. Het feit dat in Nederland een onafhankelijke rechter oordeelt of een overtreding is gemaakt en welke sanctie... dat vinden wij niet een inbreuk op de soevereiniteit van het parlement... de volksvertegenwoordiging die de beslissingen neemt... want we vinden dat dat de handhaving ervan onafhankelijk moet en zou kunnen. Dus op zichzelf het opleggen van sancties en het handhaven ervan... vind ik zelf, als je afspraken hebt gemaakt met elkaar van dat gaan we afspreken vind ik geen overdracht van soevereiniteit. Die heeft overigens wel in het verleden natuurlijk plaatsgevonden. Ja. Bij de totstandkoming van de Monetaire Unie. Dat moeten mensen dat ook zich realiseren. Destijds is er natuurlijk heel veel soevereiniteit overgedragen. Overigens zeg ik er wel bij. De soevereiniteit toen van de uh, Nederlandse bank was heel beperkt. Want toen deden ze iedere keer wat Frankfurt deed. Dat doen we nu nog steeds. Alleen met het verschil dat we wel in Frankfurt <lacht> aan tafel zitten. En dat was daarvoor in het guldentijdperk was het niet zo. Want er was alleen de Duitse regering. Maar u hoort wat u zegt. He? We doen nog steeds wat Frank voor wil, alleen we nu zitten nu met ze aan tafel. Ja, nu zitten we aan tafel, dus is het democratisch. Ja, we doen proces. nog steeds, maar we doen nou ja, ja monetair, we doen nog steeds wat Frank voor wil. Ja, monetair Frank wel, Frank ja, want dat, daar gaan wij als politici ja. helemaal niet over. We hebben gezegd en dat was een hele goede winst van Duitsland en Nederland destijds bij de totstandkoming van de euro. Het monetaire beleid, bijvoorbeeld ja. het vaststellen van de beleidsrente, ja. daar mogen wij als ministers van Financiën niet over gaan. Dat hebben we inderdaad helemaal in handen en ook parlementen niet in handen gegeven van die Europese Centrale ja. Bank. Ja. Dat is een stukje soevereiniteitsoverdracht. Maar, maar we hebben gebeurd. toch, grappig genoeg, nu iets meer invloed. Omdat we in ieder geval nu een, een gouverneur, dat is de president van de Nederlandse Bank. Ja. Daar aan tafel hebben ja. zitten. Ja. Ja. Toch is het nooit goed uitgelegd, hè, denk ik. Nou, ik, ik, uh, dat, dat, dat is heel lang geleden. Toen weet u, uh, ik, ik studeerde toen nog. <laughs> maar volgens mij is if, ook men dat echt wel geprobeerd om dat goed uit te leggen. Ja. Uh, ik denk dat uh, wij uh, overigens de zegeningen van de euro ook weer moeten kunnen tellen. We hebben enorm veel welvaartswinst uh, daarvan gekregen. Mensen zeuren wel eens over de euro. Dat begrijp ik ook best wel. Maar als je kijkt naar wat we gemiddeld als burgers aan economische winst hebben gekregen, ja. is dat zo'n als je bepaalde berekeningen bekijkt die onafhankelijk zijn gemaakt... zo'n 2000 euro per jaar, per, per persoon ja. in Nederland. Dus u ziet dat, dus dat zeuren over de euro? Nee, nou, ja, ik vind, uh, soms mensen bij, doen dat wel eens bij de borrel, bij mij, in ieder geval naar mij toe, van dat is toch allemaal duurder geworden door die euro. En dat, en dat, is... dat begrijp ik goed, want ja. was in het invoeringsjaar is dat in de horeca bijvoorbeeld ook heel erg gebeurd. Alleen als je over het gemiddelde kijkt, dan is de inflatie nog nooit zo laag geweest in Nederland in mm. tien jaar tijd dan tijdens de euro. Onze inflatie is nu veel lager. Ik vind u eigenlijk vandaag wat enthousiaster over de euro dan ik u de laatste tijd heb gehoord. Bent u nou eigenlijk een enthousiaste of een terughoudende Europeaan? Nou, dat, dat, dat ik ben een enthousiaste <laughs> Europeaan, denk ik. Maar, um, u, maar ik vind dat het... Uh, want ook in de internationale pers... En ik begrijp uw vraag heel goed, in de internationale pers word ik soms afgeschilderd als uh, een, een, uh, een soort boeman uh, die alleen maar de Nederlandse belangen in Brussel uh, verdedigt. En uh, iedere euro uh, belastinggeld uh, drie keer een uh, dubbeltje omdraait en, en niks wil doen voor die Zuid-Europese landen. En dan zeggen, die, uh, dan zeggen bijvoorbeeld die Amerikaanse economen of die andere economen zeggen dan van ja, uh, Nederland heeft een veel te streng ja. beleid. Ja. Ik vind dat streng en pro-Europees samen gaan gaan. Dus ik ben pro-euro en pro-Europees, maar ik vind wel dat die landen die er een potje van hebben gemaakt, dat we die keihard moeten aanpakken. Ja, en dat maar vind u ik pro-Europa. U, u verwijst nu naar de internationale pers, maar u hebt tegen het ANP bijvoorbeeld gezegd, een paar weken geleden, uh, uh, dat u het er wel voor over hebt om immens impopulair te zijn binnen de Europese Unie. Ja, dat is dus in het buitenland. Ja, dat klopt. Ja. En, dat, en dat word je dan, als je, als je soms... U wordt een aantal... niet begrepen. Nou, nou, ik ben niet heel erg uh, uh, toeschietelijk als het gaat om uh, steun naar begrotingszondaars. Hmm. Die komt er uiteindelijk wel als het ook in ons belang is. Maar ik stel de hele strenge eisen aan. Enorm ja. strenge eisen. Maar denkt u, denkt u er wel eens over na dat um, um, door... Um zo op te treden, niet alleen natuurlijk in het buitenland, maar ook in Nederland, uh, dat, dat uh, omgekeerd Europa dan ook steeds impopulairder wordt in Nederland, door steeds maar te hameren op die zondaars en dat het allemaal anders moet en dat u uh, niet van plan bent om mee te gaan en dan uiteindelijk toch weer mee te moeten gaan. Uh, Nee, Europa ik zeg dus wel, ik doe steeds... mee, maar wel onder hele strenge voorwaarden. Ja, maar Europa en mij... wordt er steeds impopulairder nee, dan? Ja, maar ik denk, ik denk juist niet. Want als ik iedere keer wel uh, makkelijk zou meegaan en wij te veel weggeven, te veel prijs geven als Nederland. dan zouden we uiteindelijk echt het draagvlak in Nederland volstrekt verliezen voor die euro en, die, en Europa. Dus ik denk dat de combinatie, en dat doe ik ook in uw programma en ook overal probeer ik dat echt te doen, een gebalanceerd beeld... van enerzijds aan te geven wat we allemaal als voordelen... economisch en financieel aan de euro de afgelopen 10, 12 mm. jaar hebben gehad... en anderzijds inderdaad heel streng kaders scheppen voor al die andere landen... en zeker die landen die er een potje van hebben gemaakt. En nu, hè, is het nog wel beheersbaar eigenlijk? Kijk, ik bedoel, in Amerika wil president Obama uh, nog meer dan de... afgesproken, wat is het, uh, 1500 miljard dollar bezuinigen... Ik ik kan het me niet eens voorstellen. Maar goed, uh, dat zal toch ook zijn uitwerking hebben op de Europese economie? Ja, het is een uh, de hele crisis op dit moment in de hele wereld. We hebben het vaak over de eurocrisis. Maar is uiterst zorgelijk. Zeg ik echt in alle eerlijkheid. Het is een overheidsschuldencrisis... die. Als we kijken naar Japan, naar de Verenigde Staten, naar het Verenigd Koninkrijk en de eurozone, die landen hebben allemaal gemiddeld genomen veel te veel schulden gemaakt. Hm. In de eurozone is dat heel sterk uh, anders verdeeld, want de eurozone gemiddeld doet het beter dan Amerika en Japan en het Verenigd Koninkrijk. Dat is heel opvallend. Maar de, de verschillen zijn veel te groot. In de Zuid-Europese lidstaten ja. en in Ierland weet zijn, ik. Maar nu, die, nu de crisis in Amerika zal die heel erg van invloed zijn op Europa Ja, dat is uh, zeer goed mogelijk. Dat de crisis van Amerika, als die zich doorzet... en als de Verenigde Staten het vertrouwen van beleggers en investeerders niet weten te herwinnen en dat vertrouwen is enorm geschonden door het maandenlange gesteggel... nog veel groter zelfs dan die 17 eurolanden hmm. tussen die twee partijen. Ja. Zij die houden elkaar gevangen. In de ene het ene uh, wetgevende orgaan heeft de ene partij een meerderheid en in het andere wetgevende orgaan de andere partij. De en ze democratie moeten erbij is zetten. niet goed hè voor een crisis. Nou, dat mag u natuurlijk van de minister die, die die democratie altijd verdedigt. Mag u dat nooit vragen? Um, ik denk dat in een ik crisis. mag alles vragen. Ja, je mag dat. maar ik zal het nooit beamen. U, dat zo u mag zeggen. het niet beamen. Je mag alles, alles vragen. Ik zal het niet beamen. Ik denk ook niet dat dat uh, waar is. Wat ik uh, wel uh, vind, is dat tijdens een crisis. De politieke partijen over hun schaduw heen moeten springen... en dus niet de politieke spelletjes van de normale tijd moeten spelen. En dat geldt zeker inderdaad in de Verenigde Staten... waar die politieke spelletjes toch veel groter zijn... dan zelfs uh, waar dan ook in de wereld worden gespeeld. Oké, okay. kijkt u ook zo naar Prinsjesdag? Zeker, want dat is voor de minister van Financiën altijd een heel bijzonder moment. Dat je dat koffertje, koffertje... dat koffertje. maar in dat koffertje, het gaat niet alleen om het koffertje... er zit ook heel veel inhoud. En het is een heel moeilijk jaar. Het zal een zwaar jaar worden, 2012. Het is echt een Ja, Er dus zit er toch minder inhoud in dan, dan we eigenlijk zouden willen, toch? We hebben, zijn we dat in. is inderdaad heel duidelijk... Ja. we hebben echt, het, het geld klotst zeker niet tegen de print op Financiën. Dus uh, we moeten echt met z'n allen die broekriem aanhalen. Jan Kees de Jager, hartelijk dank. Dank u wel. Ik haal al adem om af te kondigen, maar het was nog iets te vroeg. When you're falling: de Afro-Cell Sound System. En Peter Gabriel was de zanger. Deze week is het twintig jaar geleden dat de Augustus-koe plaatsvond in Moskou. De koe tegen Gorbachev door hardline-communisten mislukte, maar markeerde wel het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. De machtsverhoudingen veranderden definitief. Reden voor ons om deze week in te zoomen op een aantal voormalige Sovjet-republieken. Gisteren was dat Tajikistan. en vandaag is dat Estland. En daar ga ik over praten met Jan Brouwer. Hij is de honorair consul voor Estland. Welkom. Dank u wel. Honorair consul. Consul. Hoe word je dat? Uh, meestal omdat je een intensieve band met het land hebt. En dat heb ik sinds 1990 ongeveer. En toen was het nog onderdeel van de Sovjet-Unie. En, en in 1990. En deed u zaken werd, met het land? Uh, zaken waren de eerste investeerder toen Estland vrij werd. En de grootste investeerder. En van het een komt het ander. Je leert het gouvernement kennen. En dan vragen ze je op, en die een, vragen gegeven moment. op een gegeven moment. Oh ja. Uh, ja. ja. Ja, maar nou, nou, nou euh, bent u de honorair consul voor Estland in Rotterdam, zag ik... maar er zijn er nog twee. Eentje in Zwolle en eentje in Amsterdam. Is dat niet een beetje veel van het goede? Uh, ja, maar Estland heeft wel een stevige band met Nederland. Oh. En dat betekent dus uh, dat er vrij veel zakelijk verkeer is. En dat geldt voor Noord-Nederland, dat geldt voor Rotterdam als haven... dat geldt voor Amsterdam-toerisme. Dus uh, het is een beetje regionaal verdeeld... Maar, uh, maar er is ook nog een ambassadeur, toch? Er is een ambassadeur op het ogenblik niet. Oh, die is er niet. Um, Wie doet die dan de politieke verwacht. belangen? Uh, de ambassadeur die is net sinds een paar weken terug naar Tallinn. En er is een waarnemend ambassadeur... Ik weet niet hoe lang dat blijft. Maar uh, op termijn zal er zeker weer een ambassadeur komen, denk ik. Hmm. Goed. Maar de ambassadeur is meer voor politieke zaken. Precies. En u bent meer voor de voor de Voor uh, eigenlijk zakelijk en, zakel en cultureel. Ja ja, ja, ja. Goed. Nou, ik um, um, wil toch even met u hebben om te beginnen... over de economische situatie in uh, Estland. Um, de Europese landen lieten gisteren allemaal hele slechte cijfers zien... voor de economische groei. Nederland ook 0,1 procent slechts. Uh, gisteren hadden we ook een vrij somber verhaal... Over Tajikistan, hoe zijn de cijfers van Estland? Uh, Estland is denk ik koploper uh, qua groei uh, in de eurogebieden. Uh, uh, Werkelijk? Hoe is dat mogelijk? Um, in elk geval was de groei over het tweede kwartaal, ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar, huh? 8,4 procent. En dat is natuurlijk fenomenaal. Ja, dat is heel wat meer um, dan die uh, nulkom 1. heeft ook een dip gekend uh -huh. van een min, maar daarvoor waren dubbele cijfers. Groeicijfers van 10, 11 procent. Maar hoe is dat mogelijk? Ja, ik vraag me het ook wel eens een keer af. Um, ik denk een aantal factoren. Het is een buitengewoon goed georganiseerd land. Uh, het is een uh, spaarzaam land. Het is een Lutherse bevolking. Dat wil zeggen spaarzaam. Ijverig. <laughs> spaarzaam, ijverig, hardwerkend. En uh, dat is denk ik één van de redenen. En maar tweet, is het een modern land bijvoorbeeld? Uh, geworden. In twintig jaar tijd. Uh, ik denk dat Estland ver voorloopt op het gebied van uh, I. Het is I-Estland. Het is het eerste gouvernement. Uh, electronic. Oh, sorry. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, Estland heeft het eerste gouvernement, denk ik, in de wereld... wat zonder papieren vergadert. En dat is al tien jaar aan de gang. Estland had tien jaar geleden, kon ik daar, als ik mijn auto parkeerde... betalen met mijn mobiele telefoon. Ja, maar dat, dat kan tegenwoordig toch overal? Dat kan tegenwoordig, maar tien jaar geleden niet. Nee. Dus Skype uh, is een Essen uitvinding Het hoofdkantoor zit in Tallinn. En in Tallinn is een heel dorp met alles gewikkeld. Uh, wat alles is. Um, Tallinn is de hoofdstad, hè, zeg ik even. Tallinn is de ja. hoofdstad, ja. ja, ja. ja. Uh, is verbonden met uh, IT, met... Uh, um, uh, alles wat te maken heeft met computers. Okay. Dus dat dus is, is heel reden. Dus het is, het is, geavanceerd het is zeer geavanceerd. Ja, ja. Ja. Laten we even teruggaan naar 20 jaar geleden. Uh, de Augustuskoe tegen Gorbachev. Wat betekende dat voor Estland? Estland uh, is uh, in de geschiedenis alleen onafhankelijk geweest... Uh, tijdens het interbellum. Dat we zeggen tussen 1918 en 1940. Uh -huh. Maar ze hebben altijd een heel sterk nationaal gevoel gehad... Eigen liedjes, eigen taal, eigen cultuur. En toen zij de kans roken om vrij te komen. En dat was al vanaf 1989, 1990. En dat ging eigenlijk gepaard met veel zingen. Dat waren nationalistische liederen in hun eigen taal. De Zingende Revolutie. De Zingende Revolutie, dat geldt voor alle drie landen. We hebben daar een heel klein fragment van. Laten we even luisteren. Zo vierden ze de revolutie. Zo is de revolutie ingeleid als zingende. Ja. Uh, zonder bloedvergieten en uh, als zingende met nationalistische liederen. Uh, toen het land eenmaal vrij was, ja, toen werd het onherkenbaar. Er kwamen terrasjes, uh, het talen werd Europees uh, erfgoed... Uh, alles is geverfd, alles is opgeknapt. Herinneringen aan de Sovjet-tijd zijn weggevaagd. Mm -hmm. Het is een modern land geworden ja. in twintig jaar tijd. En hoe staan ze dan nu tegenover uh, het huidige Rusland? Uh, sympathie is er zeker niet. Maar nee. dat kan ook niet anders als je uh, in de oorlog en na de oorlog... een kwart van je bevolking verliest uh, of vermist of dood uh, in Siberië in werkkampen dan is natuurlijk, dat duurt zeker nog een generatie voordat uh, dat gesleten is. Mm. Dus er is absoluut een, een sentiment anti-Russisch. Maar dat begint wel, denk ik, nu te slijten. Yeah. Uh, het land heeft 1,3 miljoen uh, inwoners, daarvan zijn 300.000 Russen. Die Russen zijn destijds, hun ouders zijn gedwongen... van Rusland naar Estland gebracht hebben eigenlijk geen tehuis in Rusland. Voelen zich in Estland niet helemaal thuis. Maar langzamerhand komt toch het proces op gang. Er zijn ook hele succesvolle Russen. Uh, ze krijgen een Est paspoort Het begint een beetje te komen nu, het proces van uh, aanpassing. En er is geen angst dat er weer uh, oude tijden wat dat betreft terug zullen keren? Die angst is er zeker bij de oudere generatie. Ja? Daar ben ik van overtuigd. De jongere generatie is eigenlijk... Uh, uh, meteen na de onafhankelijkheid, heeft zich omgedraaid... is Engels gaan leren in plaats van Russisch. Uh, die heeft eigenlijk zijn blik gericht op uh, West-Europa en Amerika. Ja. Oké. Okay. Goed. Jan Brouwer, hartelijk dank voor uw komst aan de studio. Dank u wel. Graag gedaan. And nothing like the real thing, Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ja, we hebben er allemaal één. We hebben hem niet zelf gekozen en we zitten eraan vast, onze achternaam. Hoewel wij vrouwen. Kunnen ook wel eens andere naam. Maar goed. Uh, morgen precies, 200 jaar geleden, werd de wet ingevoerd op de burgerlijke stand. Het registreren van een voor- en achternaam werd verplicht door Napoleon Bonaparte. En ik ga erover praten. U hoorde hem al eerder uh, aan het begin van de uitzending met Gerrit Bloothoofd, taalwetenschapper aan de Universiteit van Utrecht en verbonden aan het Meertens Instituut. Um, u hebt net uitgelegd dat uw eigen naam, Bloothoofd, waarschijnlijk uh, terug te voeren is op de verwijzing. Naar. Of een kaal hoofd of een hoofd zonder hoed. Precies. Iemand die geen hoed eh, droeg. Het is natuurlijk een prachtige achternaam eh, voor iemand die een studie maakt naar achternamen. Is dat ook de reden dat u een studie bent gaan maken naar achternamen? Nou, daar zit, zit je natuurlijk achteraf uh, ja. wel eens over na te denken. Ja. En, het, en ik denk dat het antwoord ja moet zijn. Omdat ik als uh, jongen van veertien uh, uh, vroeg ik dan aan je grootouders... Ja, waar komt die naam vandaan? Ik was ja. al nieuwsgierig als wetenschapper toen al, denk ik. En dat wist niemand te vertellen. En men verwees dan inderdaad vaak naar Napoleon. Er zal wel een gekke voorouder zijn geweest. Ja. Uh, nou, daar nam ik geen genoegen mee. En dan ga je naar de archieven en je zoekt het op. En dan schiet je vanzelf door die... ...tijd van 1811 heen, want dan kom je bij de dooptrouw in begraafboeken... ...en daar weet je ook nog steeds bloothoofd en dan ga je steeds verder terug. En nou goed uiteindelijk uh, los je de puzzel dan een beetje op. Ja, want uh, ja. eigenlijk nooit... je kunt nooit echt, zeker? Nooit zeker. Nee. Dus bij, bij, heel, bij de meeste familienamen nee. kun je het nooit echt zeggen. Bent u ooit geplaagd met uw naam? Tuurlijk. Uh, ja? Vroeger ja. wel. Ja. Maar in de, ik ben in Alkma geboren en daar, daar woonden meer bloothoofden. En, en nou ja dat, dat wendt. Dat, uh, dat plagen dat is, nou ja, is ook niet leuk meer na een verloop van tijd. Nee, dus, uh... goed, Napoleon wil dat iedereen in Nederland een achternaam uh, registreerde. Hè? Ja. Want dat, dat, wat zat daarachter? Nou, dat, wat, wat wil een heerser? Die wil gewoon weten uh, waar hij zijn geld kan halen. Dus bij welke mensen hij geld kan halen. En hij wil zijn soldaten recruteren. Dus uh, daarvoor moet je de bevolking ook kennen. Ik denk dat dat de belangrijkste drijfveren zijn... om de bevolking te registreren. Juist, maar goed... Uh, uh... Um, je, hoort, je hoort soms de meest vreemde achternamen voorbij komen. Um, laten we eerst eens luisteren. Een Belgische man bijt hond zocht ze een paar mensen op met, laten we zeggen, um, ja, lastige, ingewikkelde achternamen. De uh, volledige naam is Eddy Louise Maurice Poep. Ik heet mevrouw van Kut Lucien. Ik ben Freddy de Neuker. En, uh, ik vind mijn naam wel redelijk tof. Mijn naam is Karin Hoeren. Vooral kinderen onder elkaar. Dus, uh, dat krijg je van alles van bekken. Van Poep en Poeper en scheiders. Op de Hollandse zender hoorde dat ook Kutwijf. En dan zeg ik... Jongen, dat is wel mijn naam, hè? <laughs> ja, <laughs> ja, goed. De, de, ja. Dat waren dus de namen die voorbij kwamen. Meneer Poep, mevrouw van Kut. Mevrouw Hoeren, Freddy de Neuker. Uh, er is wel gezegd dat uh, het een vorm van protest was dat mensen, dus een protest tegen het moeten registreren van een naam, dus een protest tegen Napoleon, dat mensen dat soort namen hadden bedacht. Ja, dat kwam wel voor, maar buitengewoon weinig. En uh, dat is die namen niet waar. Die, uh, bleven ook niet gestand. Nee, uh, mensen zijn heel conventioneel en men zocht veelal een, uh, een naam of die, die al bestond, of een naam die erg op een bestaande naam leek. En uh, dit soort namen zijn trouwens helemaal niet door uh, in de tijd van Napoleon uh, gekozen, maar waarschijnlijk veel ouder. Uh, veel zoals. ouder, dus die namen bestonden al. Ja, die bestonden al. Want de neuker, dan denken wij natuurlijk aan neuken, maar dat, uh, dat, daar komt die naam niet vandaan. Ik denk dat je het. De, de Waar komt hij dan vandaan? Waarschijnlijk uit den, den Neuker. Die moet dus anders splitsen. Den euker. En dan de okker. En dan is het de notenverkoper. De noten dus, Ja, maar het verhaal achter zo'n naam... dat kunnen we natuurlijk nooit meer uit, uh, eruit afleiden. Daar moet je archiefonderzoek voor doen. Ja, maar dat En dat, dat betekent dat, we, dat je er nu heel veel last van hebt... Uh, omdat niemand meer uh, een andere associatie ja. heeft dan uh, Neuken natuurlijk. Nee, precies. Hoewel, ik had niet de indruk dat deze meneer er last van had, maar goed. Nee. Uh, <lacht> goed, het klopt dus niet dat we onze achternaam uh, aan Napoleon te danken hebben... want veel mensen hadden al zo'n achternaam... alleen ja, we hebben hem moeten registreren. Ja, ja. ja, de, maar, ja. De, maar Hoe is, maar is het dan ze... begonnen? Dat het gebruik van achternamen? Ja, dat heeft natuurlijk een veel langere geschiedenis. Ja. Uh, uh, achternamen die dateren al uit de vroege middeleeuwen... maar werden dan vooral door de adel uh, gedragen. Uh, omdat ze dat verwees naar het bezit wat ze hadden... Uh, van Wassenaar, van Amstel, van Bredro. En uh, pas in zo rond 1500, 1600... toen werd dat breder ontwikkelde zich dat... Uh, men imiteerde ook een beetje de adel. Want als die achternaam hebben, nou ja, dan, wil, dan wil ik als burger ook wel een achternaam dragen. En je ziet dus in de, met name in de 17e eeuw, de gouden eeuw, het, uh, het aantal familienamen uh, stijgen van 10 tot uh, 50, 60 procent al. En was dat ook regionaal gebonden? Was het bijvoorbeeld in de grote steden anders dan op het platteland of in het zuiden? Ja, je kan anders verwachten dat in, in steden waar je natuurlijk mensenconcentraties hebt, yeah. en, en die steden die groeiden enorm in die tijd, dat het, uh, identificerend, uh, dat het identificerend nodig was dat je niet alleen maar naar je kon worden genoemd, dus Jan Dirks was niet meer voldoende. Dan werd het Jan Dirks de Bakker. En uh, nou ja, goed, dat op het moment dat de bakker dan erfelijk wordt, ook al zijn zijn kinderen geen bakker meer, of kleinkinderen, ja. maar dan ben je van de bakker. Of van zo, de bakker, ja. ja dan dan uh, heb je eigenlijk feite familienaam ontwikkeld. Ja. En dus het komt heel vaak uit bijnamen. Uh, mijn naam is dus typisch een bijnaam. Uh, omdat nou ja, mijn grootvader misschien... of overigens uh, mijn stamvader kaal was. Anderen hadden een beroepsnaam. Of je kwam ergens vandaan. Van ja. Goorle of, of, of van, uh, van Gils of van, uh, van Maastricht. Ja, ja. Er was ooit een voetballer... Uh, die heette Fennegoor of Hesseling. Nou, die is er nog steeds hoor. Uh, Voetbal was wel... hij nog steeds? Hij zal er nog steeds zijn, maar hij voetbalde volgens mij niet meer. Ja, hij nee. voetbalde bij Twente volgens mij. Ja, Dat zijn aardige effecten die wel met Napoleon samenhangen. Ja? Omdat daar uh, bij registratie uh, was het niet eenduidig wat de familienaam of de achternaam van die man moest zijn. En dan hij kon van Vennegoor genoemd worden. Of, of hij Hesseling. kwam van moederij Hesseling. Ja, of zo. Ja, ja. En dan schreef de ambtenaar op Vennegoor of Hesseling. En, uh, omdat hij er niet uitkwam en dacht ja. ik doet dat zo. Maar dat is dus gewoon omdat het opgeschreven werd, werd dat vervolgens een uh, staande familienaam. Ja. En de meest merkwaardige daar vind ik uh, zelf van uh, Achterberg of Achterberg. Achterberg of Achterberg? Ja, want de eerste keer is het met CH geschreven en de tweede keer met een G. En die ambtenaar die wist het niet. En nog steeds lopen er mensen, of zijn er dus mensen die Achterberg of Achterberg heten. En uh, dat blijkbaar zo aardig vinden dat ze niet de moeite nemen om hun naam te veranderen. Nee, van Voorst tot Voorst. Dat is ook, ook zo'n zo naam. met een. Ja, met dat klinkt wel meer adellijk. Dus, dat is weer uh, meer adellijk, ja. ja natuurlijk. Dat is weer even met bezit te maken. Ja. Nou, nou hebben we het over Nederland, maar hoe zit dat met andere delen van de wereld? Eh... Uh, nou, familienamen zijn. Amerika bijvoorbeeld. Ja, die hebben natuurlijk immigranten uit Europa gekregen. Dus die hebben de naamgeving, de Europese naamgeving. Oké, okay, uh, Afrika dan. Maar Afrika, daar, heb je natuurlijk, uh, daar zijn familienamen helemaal niet zo gewoon. Dan heb je meer de, de namenreeksen. Dus dan krijg je een serie voornamen van vooruit. Ouders, dus je ouders, ja. grootouders enzovoort. Dus uh, nou, ja, we kennen het geval van uh, Ali Hirsi Alin. Ah ja, waar, waar, uh, ja, ja, ja. ja, dus ja. Dus, dochter uh, van dochter... Uh, nou ja, dochter uh, van dochter, ja, ja, ja, precies, enzovoort. Ja, ja. En dat geeft dan het probleem op dat ja. mensen, wanneer mensen hier komen... dan moeten ze dus inderdaad nog steeds nu een familie aan kiezen. Ja. Maar goed, ik vraag me dan wel af... Um, we hebben dus nu allemaal onze achternamen. Zit er nog ontwikkeling in dat deel van uw vakgebied eigenlijk? Uh, nou nee, het enige wat je nee. kunt doen is... Nee. Uh, ik vind voornamen ook interessanter, moet ik eerlijk zeggen. Oh, Want daar dat heb is een je ander gesprek. Dat is een ander gesprek, <laughs> ja. maar zie je, over generaties zie je veel sociale veranderingen. Hier zie je eigenlijk de sociale veranderingen in het verleden. Je ziet ja. de sociale ontwikkelingen in de, in de, in de afgelopen vijf, zeshonderd jaar... Uh, zie je daarin terug. In ja. de adellijke namen, in de beroepsnamen... in de, in de, de namen naar vader, die zoals Jansen... die dan familienaam is geworden. En daar zie je wel regionale verschillen. Je ziet ook uh, namen als Saxische namen op ink. Die boerderijnamen die je vooral in Overijssel... Uh, er valt nog vinden. veel te onderzoeken. Dat, uh, dat soort talige dingen die zie je nu nog terug. En die begrijpen we ook zo langzamerhand wel. Ja, ja. Nou, we zijn weer heel veel wijzer geworden. Hartelijk dank voor uw komst, Gerrit Bloothoofd. En um, om u wat meer van de tune te laten horen, kondig ik nu vast af. Dit was het oog. Morgen zit hier Chris Keine. Vreunde, Goedenacht. Het wordt tijd voor te gaan. ik nog te zeggen had, dauert een sigaret. En een glas im steen. Dit is Radio 1.